Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika wordt met spanning gekeken... naar de eerste uitslagen van de verkiezingen voor het congres... Volgens de peilingen kunnen de republikeinen na het Huis van Afgevaardigden nu ook de Senaat in hun macht krijgen, waarmee ze het president Obama nog moeilijker kunnen maken. Volgens exit polls hebben de republikeinen West Virginia en Arkansas al veroverd op de Democraten. Ze moeten in totaal zes staten afpakken om in de Senaat de meerderheid te krijgen. Waarschijnlijk duurt het nog enkele uren voordat er over duidelijkheid komt, want in het westen van de VS zijn de stembureaus nog open. Bij Mook in Limburg zijn hulpdiensten op zoek naar een of meer drenkelinge, drenkelingen in de Maas. Een schipper zag aan het eind van de avond een auto te water raken. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd. De zoektocht bij Mook is al uren bezig. Daarbij zijn duikers, boten en sonarapparatuur ingezet. De politie, de brandweer en Rijkswaterstaat doen er mee. Misschien is het allemaal voor niets, want de hulpdiensten weten niet of er wel iemand in de auto zat. De Hogeschool van Amsterdam verbiedt voorlopig alle studie- en stagereizen naar Afrika. Het besluit is genomen vanwege de uitbraak van ebola en de politieke instabiliteit op het continent. De Hogeschool spreekt van een fikse maatregel. Medewerkers en studenten die op dit moment in risicogebieden verblijven... worden zo nodig op kosten van de HVA teruggehaald. Wie toch voor een stage of studiereis naar Afrika wil, moet toestemming vragen aan het college van bestuur. Voor relatief stabiele landen als Zuid-Afrika kan dan een uitzondering worden gemaakt. Het helpen van wiettelers wordt strafbaar. De Eerste Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Opstelten. Leveranciers kunnen een gevangenisstraf tot drie jaar krijgen. Volgens Opstelten zal het OM geen mensen vervolgen... die te trouw spullen leveren aan wiettelers. Het weer vannacht nevelig met op veel plaatsen mist. Minima rond 6 graden. Overdag veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe wat zon. En het wordt 11 graden. Dit was het NOS Short.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 De andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt niet. Over voetbal en een motto praten. Nou dacht ik, zet jou, ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, afstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. je JEO is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag laat.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 FM. these days heart oh, tell me where we're running to cause maybe this old cowboy's lost his way sing